PSV heeft na Kevin Strootman en Dries Mertens ook Jorginho Wijnaldum aangetrokken. De 20-jarige aanvaller van Feyenoord is gisteren medisch gekeurd en tekent vandaag zijn contract. Voor PSV is het de derde grote aankoop in korte tijd. Vorige week totaal kosten de drie voetballers nu ongeveer 18 miljoen.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 We gaan natuurlijk nog schakelen naar het circuitpark Zandvoort, naar Willem voor het Dutch Powerpack Festival. Uh, momenteel is de damesfinale bezig in Wimbledon en het ziet er voor Sharapova niet zo goed uit. En we hebben natuurlijk ook nog Golf news. Dus genoeg reden om te blijven luisteren, ook de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Speciaal voor mijn moeder, jawel, Op de, deze plaats, Viva la Mama. <laughs> Wat is het, Tom? He, ja, ze is morgen jarig. Van harte gefeliciteerd. Alvast namens heel ZFM en deze twee jongens hier in de studio. De leeftijdverdichting. Dat klap ik niet hoor man. Nee, dat houden we van ons. Nou, 70 jaar geleden was dit een hit toch? <middels> Zie sincera. Viva la la, viva le donne con i piedi per terra. De soli dente mis Zantvoort. Ook op internet. internet. internet. www.zfmzantvoort.nl. Oh. <laughs> Graag gezien de gast bij Cine... ja, ja de Zandvoortse Luna. Ja, en dit was uh, haar plaatje. Ook weer een hit uit Zandvoort. Hè? De plaat gewoon uh, van haar jorden. Vamos a la playa. Luna houdt het plaatje in de gaten. Hij mocht hem nog niet hebben. Ga hem snel aan, want het is gewoon een leuk singeltje toch? Hartstikke leuke muziek. Nou, en samen met Parel aan de Zee. Wat een voor promotie. Dat ja. bedoel ik. Helemaal tegeen. Goed, ik had u uh, gezegd aan, bij de, aan het begin van dit programma. We gaan even stilstaan bij uh, twee, uh, één heropening en één opening van een uh, nieuwe horecazaak en de heropening en ga, daarvoor gaan we naar de uh, zeestraat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 and it is Gloria Estefan hey, hey, hey. Wat estás haciendo? Estoy cayendo. La Ford.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 We betreffen de Volkswagen Racing Cup. Lange tijd uh, was het een uh, Volkswagen Golf uh, aan de leiding. Maar de eindelijk is het toch... Uh, is Chaplin geweest, uh, die met uh, in de auto ja, rijdt in de kleur, in de uitmoestering van Herbie, uh, die als eerste de finish wist uh, te bereiken, en, de, en half ook als winnaar werd afgevlakt. Tweede, gellas van en uh, ja, met een leuke dame gestuur. gestuurd, uh, ook niet altijd onbelangrijk. Zo... En hoe heet ze ook alweer? Zoe Wernham. Doet hij goed, hè? Ja. <laughs> die eindigt uh, als tweede. En derde, in deze volkswagen racing-cup, uh, eindigt uh, dan, uh, dat was met een uh, Volkswagen Bora. Dus uh, drie. nee, dat was niet de Bora, nee. Dat was ook een Golf. Ja, ik heb wat tegen die Golf. Ik weet niet uh, hoe dat komt. Ja, ik merk het een klein beetje, uh, Willem. <laughs> nee, dat was het ook een uh, Volkswagen Golf. En het uh, stuur zat daar, uh, de BP Tim Sneijlen. Hey, hoe is het met die uh, bestelauto, uh, die rotterij uh, afgelopen, die Caddy? Nou, dat is een Caddy, een Volkswagen Caddy. En uh, ja, niet uh, de minste natuurlijk. Want uh, wel een Caddy met uh, ruim 200. 100 ...pk aan boord. En ik bedoel, ja, voor een bestelauto, Ja, die is ergens rond de 8e zijn, 9e plaats. Maar heel leuk gezicht natuurlijk om zo'n auto ook in een race uh, actief te zien. Ja, geweldig. Racen gaan we zo dadelijk wederom uh, doen. We hebben de Ferrari gehad, we hebben de Volkswagen gehad. En nu gaan we bezig ja, met een uh, voor ons wat kinderen uh, klasse. En dat is Formule 4, Formule Ford is dit weekend uh, aangevuld met wat uh, rijders uh, die ook actief...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 Die, uh, de snelste tijd wist uh, uh, te bereiken. Dat was gistermiddag al uh, trouwens, die kwaliteit voor deze formuleport. Joey van Sprinter die van Paul mag tweede plaats vinden we dan uh, Nick McBride, die is afkomstig uit uh, Australië. Derde Jeroen Slaghekken. Zelfs waren Nederlander, maar dit jaar uh, niet actief in het uh, kampioenschap in Nederland. Ook hij is deelnemer aan het uh, Engels kampioenschap. Vierde vinden we dan een uh, Finn die ook actief is in het uh, Engels kampioenschap. Dat is uh, Antti Burring.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 Oké, okay, Willem, we komen straks uh, nog een keer bij terug. Dankjewel voor dit moment vanaf de Circuitpark Zandvoort. Moeten we deze plaat voor iemand draaien, Albert-Jan? Uh, jij drukt die knop in. He? Ja, he. Maar, uh, maar ze is gelukkig weer terug, hè? Ze dus... is weer, ja. Ja, dat is goed nieuws. Dankjewel. Hier is Hals Boy. Een vrouw zoals jij. Jij zegt tegen mij: na twee jaar ben ik nog steeds blij.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 Better ya! voor mijn ruitje staan en zei graag een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond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 dat is toch uit de tijd En dat was de single van Bloem Op de Salvoertse Radio Met even aan mijn moeder vragen Ja ja niet heel onbelangrijk. Nee, zeker. Nee, dit, dit, dan kan, je morgen, kan je morgen weer aan je moeder vragen? Toch? Ja, dat bedoel ik. Ja, ik zal het ik me vragen als ik ja, dat. Ja, ja, ja, je weet het maar nooit, hè. Goed, even twee berichtjes die niks met die los van elkaar staan. Maar ik doe ze even in één blokje. Allereerst is het natuurlijk hartstikke leuk, want drie leden van de Zandvoortse station van de KNRM... ...hebben vorige week dinsdag de eer gehad om koningin ...en heb ik over din, afgelopen dinsdag voor een week gaat om koningin Beatrix de hand te mogen schudden. Jawel, koning Beatrix. Hm? Hartstikke leuk. Haar majesteit was op werkbezoek bij de hoofdvestiging van de Nationale Reddingsmaatschappij in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 Met zijn lachspektakelshow zorgt hij voor een heerlijk avondvertier voor, voor de hele familie. Veel leuke liedjes, dolda, dwaze sketches en heel veel bassies staan garant voor twee uur lang dikke pret. Kaarten aan 9 euro zijn in de voorverkoop te koop bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18. En aan de deur is dat 10 euro. En uh, de Zandvoortskrant die heeft, die heeft iets gezegd, maar die geeft kaarten weg namelijk. Of geeft kaarten weg. Wil jij de show van Bassi gratis bijwonen? Geef dan antwoord op de volgende vraag en maak kans op 2. Gratis toegangskaarten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 so they can teach me how to drug you Cause in my is Schule, die Jungs haben gelacht, doch mir hat's ze überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang, bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ik erfuhr, dass sie auf Umweltschutz stinkt, hab ich nein, Danke auf mijn Parker genickt. Das hat sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert, wie sie geht. En wie sie dich aan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 und stehen wie sie dich ansehen und schon Dat is het nummer van, ja, wie zie het eigenlijk albert Roger Cicero. Roger Cicero, heb ik nog nooit van gehoord, maar wel leukere muziek. Ja, nee, dat is uh, de Duitse uh, Robbie Williams, hè? Ja, zo klinkt het ook wel een beetje. Het uh, zijn echte standards die hij dan uh, ver, verbarstert in het Duits. Maar, mo mooie plaatjes heeft hij ook gemaakt. Het zwingt lekker, hoor. Ja, ja, ja, dat zal best. Flick to the moon, die hebben we vorig jaar, vorige week gedraaid. Het ja? is Fly Me to the Moon, dat is een hele oude classic standard. Maar het is, uh, het is een prachtig cd hartstikke leuk zwingende muziek. Helemaal super! Ja, doen we het moeten vaker, daar gaan we vaker wat van draaien. Oké, okay, helemaal goed.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 Het was niet het weekend van uh, Tomčić, hè? Het was niet het weekend van Tomčić. Nee, absoluut niet. Want die heeft de kwalificatie niet eens gehaald. het oh, ging niet helemaal goed. Dat ging niet helemaal goed. Nou ja, in ieder geval 14 veertiende plek goed. voor uh, onze eigen Renga van de en, zanden. Oh, je ja, uh, ja, nog wat doen. Ja, tennis. De finale okay, dagis, okay. is afgelopen. Ja? En uh, Sharapova heeft het niet gehaald. Zij nee, dat zie je. <laughs> dus, uh, maar leuk voor haar opponent. En, uh, maar goed, maar Sharapova is weer terug uh, uh, van weg geweest. Want ze is lang geblesseerd geweest. Maar goed, dus die begint met de tweede plek op uh, Wimbledon. Morgen natuurlijk.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 dat was de vast kick en op fietsen. Cfm, Race Radio. Pit Report. En voor de laatste maal vandaag gaan we snel weer over naar het Park Zandvoort. Naar Willem van Benson. Willem. Uh, ja, nogmaals goedemiddag. Ja, ja, ze knieparts antwoord. Uh, zojuist hebben we daar de ik van een uh, enerverende en Formule Portrace. Uh, Ronde lange uh, strijd om de eerste plaats. En die strijd uh, die ging tussen uh, Nick McBride en Anti-Boei. Nick McBride Australië, Anti en Australië, uh, Anti-Boei en Finn nou, op een gegeven moment uh, raakten ze elkaar toch in de houding uh, anti-Boerie uh, en uh, behouden. Uh, Nick the floor down. Uh, wat snelheid mee en uh, Floor daar ook wat mee plaatsen. Antibori uh, de winnaar op de tweede plaats uh, Jeroen Slaggekken uh, en derde was het uh, Joe. Joey uh, vastplinterde, uh, de man die van de uh, pole mocht trekken, die eindigde uh, uiteindelijk als derde. Uh, dat is uh, de Formule 4 uh, zoals die uh, zojuist gereden uh, is. Vandaag gaan we nog verder met een, uh, ja, een uh, extra lange race. Of extra lange, uh, Dat is gebruikelijk zaterdag uh, met de uh, toewater die zoeken op. Uh, die gaan zo dadelijk uh, starten uh, met de race. Uh, die gaat over 100 minuten. Nou, het, het is uh, 5 uur. Dus die race eindigt uh, even uh, voor 7 uur. Iets wat we niet gaan uh, meenemen meer in de uitzending uh, uh, een aantal benen of benen. Zij hebben uh, gisteren al pink uh, voor de microfoon gehad in het uh, sportcafé. En dat is uh, Swart, De afkomst uit voor Die samen uh, met zijn teammaat uh, uh, Marcel uh, van Leen hier uh, verstaan gaat in die voelwagen. Iets uh, wat ik al zei. Dat nemen we niet mee. in Duitsland vandaag morgen is er dan uh, wederom een uh, dag of misschien zo'n lange dag. Uh, we beginnen om 9 uur en ook dan eindigen we weer uh, na de klok uh, van uh, uh, dichter bij half 7 of 6 uur. We beginnen morgen met de uh, Ferrari, 2. tweede dus zijn het uh, de volgende Ports die van de stad gaan. We krijgen morgen ook uh, de Dutch uh, Renault Clio Cup uh, aan de start uh, die we vandaag hebben gezien uh, voor de kwalificatie. Ja en uh, we eindigen morgen met de.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 nk ht oké okay. goed nou uh, ik zou zeggen uh, hartstikke bedankt voor uh, je verslaggeving uh, voor vandaag en uh, ik wens je morgen natuurlijk ook een hele fijne dag en ik heb begrepen van Lex van uh, horen dat het morgen het zonnetje morgenmiddag doorkomt dus smeer je in morgen dat gaan we zeker doen uh. dank je voor het tocht. oké okay, smeer hem Willem <laughs> smeer hem <laughs>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 ...tussen Djorkovic en wie was het? De andere ook alweer. Weet je dat zo? Nee. Ik had het wel geweten. Maar in ieder nee. geval een hele spannende finale wordt dat... Uh, en we hebben we morgen natuurlijk ook uh, Wat hebben we morgen nog meer? Ja, de hele dag Ciccreek Park Zandvoort uh, Verslag Gaan we het op de Live de muziek op het uh, Live TV trouwens ook, ja, die, ja. Uh, die races Oké, dus, okay, dus uh, op de race te volgen op de televisie Weer een uh, geweldige uh, Ja, mogelijkheid van uh, ZFM om uh, u via tv En bewegende beelden op de hoogte te houden En jij hebt allemaal feestjes morgen Ja, dus, ik uh, moet naar uh, recepties, borrels Ik ja, ja. uh, <laughs> weet alleen nog niet hoe ik het thuis moet vertellen maar goed, nee, nee, nee, Naar nou, soorten deze op de radio, dus <laughs> okay. het is alweer gebeurd. En jij hebt wel plezier bij je moeder morgen. Hè? Ja, dankjewel. dankjewel. Dankjewel, En volgende week zijn we er gewoon weer... Met een gastpresentator. Oh ja. Met een gastpresentator. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar we gaan niet met... zeggen wie het is, maar Mo het is een hele bekende Zandvoortse stem. Mo wordt heel leuk en een hele mooie stem. Dus, dankjewel. volgende week. Nee, dan kan ik het wel weer meedoen. Tussen 2 en vijf. Ja, hartstikke okay. dank. Oké, Tot dan. Veel plezier met Entertainment for You. things in love They can really you